Acht uur, jobboot met het NOS-journaal. President Karzai is naar aanleiding van de moord op de Afghaanse oud-president Rabbani... eerder vertrokken uit New York. Hij zou daar de algemene vergadering van de VN bijwonen. Karzai had nog wel een kort gesprek met president Obama. Beide verklaarden dat het zoeken naar vrede in Afghanistan doorgaat. Rabbani was voorzitter van de Afghaanse Vredesraad... Hij werd vandaag het slachtoffer van een actie van een zelfmoordterrorist. De man was naar het huis van Rabani gekomen in het kader van vredesoverleg met de Taliban, maar blies zichzelf daarop. Rabani was president van 1992 tot 1996 voor de Taliban de macht grepen. De dode die vanmiddag is gevonden in de achtertuin van een CNV-kantoor in Den Haag is een meisje van tien. De moeder is aangehouden. Verder wil de politie van Den Haag alleen kwijt dat het meisje en haar moeder uit Rotterdam komen. De 50 medewerkers van het CNV kantoor werden na de vondst van het lichaam naar het hoofdbureau van politie in Den Haag gebracht. Ze moesten er allemaal een verklaring afleggen. Gewapende mannen hebben in het zuidwesten van Pakistan een bus met Shiïtische pelgrims aangevallen. Zeker 26 pelgrims zijn doodgeschoten. De bus was onderweg naar de grens met Iran toen een pick-up truck de weg blokkeerde. Iedereen moest uitstappen en toen een aantal pelgrims wegrende, openden de mannen het vuur. Het bloedbad is waarschijnlijk aangericht door Soenitische opstandelingen. Feyenoord-supporters die betrokken waren bij de rellen bij de Kuip... krijgen tot en met vandaag de tijd om zich vrijwillig aan te geven. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam schrijft in een brief aan de gemeenteraad... dat de komende dagen de hulp wordt ingeroepen van het publiek. Mogelijk worden ook grote beeldschermen met foto's van verdachten in de stad opgesteld. Vanavond is er aandacht voor de zaak in opsporing verzocht. Abu Dhabi schrijft dat de politie kordaat heeft opgetreden en dat de openbare orde binnen drie minuten was hersteld. Het weer. Vanavond en vannacht bewolking en in het noorden kans op wat neerslag. Ook morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. De rest van de week meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Met het sublieme Kathleen, de danshit van Rotterdam. En Beautiful Freak van de grootste dansvernieuwer van dit moment. Buitengewoon opwindend schreef de pers over Kathleen van Scappino Ballet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op scapinobelet.nl.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 Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavard Topkwaliteit. Zoals Beavard Nieuwe Teken- en Vlooiendruppels. Het voordelige alternatief. Beschermd en bestrijdt met gemak. Beavard, de mensen die van dieren houden. Veel bedrijven hebben de gedragscode al ondertekend. Ondersteun het initiatief ook op www.gedragscodeschoonmaakbranche.nl Samen voor een schone zaak. BeAfar vind je bij de speciaalzaak bij jou in de buurt. BeAfar de mensen die van dieren houden. Of kijk op ba Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot... Twee dingen. Twee dingen. Margreet Reintjes. Een heel goedenavond. Op deze Prinsjesdag ga ik praten met de regisseur... die veertien keer de rijtour en de troonrede live voor ons in beeld bracht. Regisseur in rusten uh, Rudolf Spoor. Goedenavond, meneer Spoor. Goedenavond. Maar we gaan beginnen met, uh, met voetbal, meneer Spoor. Want VVV speelt tegen Heerenveen. En verslaggever Ragnar Niemeijer die voegt de wedstrijd voor ons. Vertel. Met een ouderwetse telefoon, helaas, in de tweede helft van deze wedstrijd. Een kwartier is die oud. En we zitten in de tweede ronde van de KNVD-week. De Heereveen nog altijd op de 2-0 voorsprong. Twee doelpunten binnen 20 minuten. De 0-1 in de 14e minuut van Narsing. En die was aangegeven bij de 0-2 van Boston. Een minuut of zes, dus later. Allemaal in de eerste helft. Een wissel op het middenveld te zien bij VVV. Waar Molhoek is ingewisseld voor Quien Kruisen. Maar aan de andere kant heb ik het, het gevoel, ondanks die wissel, dat Hirrevee. Als dichter bij een 3-0 is dan de thuisproef bij een aansluitingstref, dan dat zou dan de 2-1 moeten zijn. Devt heeft nu wel de bal achterin, maar die zichzelf eigenlijk nauwelijks uitgespeelde momenten. En dat moet de trainer die nog niet gewonnen heeft. Dit is in logische competitie. Dat moet boek toch zorgen baren. Vanavond voor nog 0-2 bij de DVD in De beker. Twee dingen. Ja, terug naar de gebeurtenissen in Den Haag vandaag. Eerst maar eens even de sfeer proeven. Yes. Leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen uw wijsheid toewensen. Leef de koningin! Hoera! Hoera! Ja, mijn gast is regisseur Rudolf Spoor. Inmiddels uh, bent u met pensioen in rusten, maar... Uh, ja, u bent de hofregisseur eigenlijk nog steeds van Nederland. Tot 2001 heeft u 14 keer maar liefst de prinsjesdag in beeld gebracht. En dan stel ik me u voor thuis vandaag kijkend naar uw collega's. St vertel eens even, hoe zit u daarbij? Op de punt van de bank. Ja, dat geloof ik en weer, en weer te genieten en te kijken wat er nu weer voor nieuwe cameraposities zijn gekozen. En die waren er natuurlijk vandaag ook weer. En het is altijd een hele spannende reportage. Omdat het, er wordt gebruik gemaakt van twee reportagewagens. Eentje die heeft de beelden het vertrek van Paleis Noordeinde, het Schelpenpad tot aan de Hofvijver. Mm -hmm. Daar neemt de tweede reportagewagen het over die achter de tweede kamer staat. Die heeft ook zo acht, negen camera's. Ook inclusief de kamers die in de ridderzaal zelf staan. Ja, de dag ervoor en de ochtend ook heb je eigenlijk gerepeteerd in ja, lege straten, om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. En ineens loopt het allemaal vol. En dan gaan dus de Ja, die kijken dan eigenlijk voor het oog van de regisseur. En die gaan de shots aanbieden. Zeker met de voorbereidingen, eh, wachtend tot het moment dat eh, prinses Margriet, de heer van het eh, paleis Noord-Einde uitkomen. Ja, dan begint het eigenlijk. En ja. dan de koningin. En dan gaat het dus u kunt het toch dromen volgens mij. Uh, t, ja, als je 14 jaar er zo nauw bij betrokken bent geweest. Het was natuurlijk altijd, en uh, wat altijd zo, uh, zo um, ja, uh, uh, sterk is. Het is hetzelfde met zo'n radio uitzending die we nu hebben. Mm -hmm. Het is een rechtstreekse uitzending en het is ook weer van televisie. En vooral het improviseren en ook anticiperen op allerlei gebeurtenissen die ineens plaatsvinden. En zeker ook de voorbereidingen. En als ik vandaag zat te kijken, jaren geleden natuurlijk ook nog... mijn eerste reportage van Prinsjesdag was in 1987. En mijn laatste uitzending wat Prinsjesdag betrof was 2001. En het allereerste wat ik vanmorgen zei toen ik met mevrouw zat te kijken naar Duitsland, Ik zei, ah, de lantaarnpalen branden. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat op Paleis Noordeinde, daar buiten, de straatlantaarns... Eh, die hebben niet dat felle witte licht, maar die mooie okergele lampen. En eh, die heb ik toen ook een aantal jaren geleden toen ik dat regisseerde. Toen ben ik naar de gemeente gegaan en gevraagd of het misschien mogelijk was... dat die straatlantaarns aankonden. Oké. Okay. kunt zich voorstellen, strak blauwe lucht. Uh, maar als je dat goed uh, motiveert en onderbouwt en uitlegt waarom. Uh, de avond van tevoren had ik ook, uh, dan loop ik in feite voor mezelf de route... om dat nog een keer helemaal in me op te nemen. En toen zag ik ook die schitterende lantaarns aan op het Schelpenpad. Dat is dus het gedeelte van de Raad van State... tot het, uh, de bocht die gemaakt wordt bij het Korte Voorhout richting Hofvijver. En die lantaarns heb ik gevraagd of die aan mochten. En het is natuurlijk niet zo dat de kijker zit te kijken van... hé, er zijn lantaarns aan, maar het geeft net die aparte sfeer. En u moet zich voorstellen dat halverwege vlakbij eh, de bocht... die genomen wordt na het Schelpenpad, vlak voor het Korte Voorhout... Daar, eh, was een, of er is een boom en er is een flinke tak boven, boven het Schelpenpad in het midden. Mm -hmm. En ik heb altijd getracht, de kijker eigenlijk op de eerste rij te zetten. Dat Je kan natuurlijk wel achter de hekken staan... waar ook natuurlijk camera's staan. Maar toen heb ik een op afstand bedienbare camera... die heb ik aan die tak gehangen... zodat je eigenlijk precies op de as... op het midden van het schelpenpad was. Dus je ziet de hele stoet aankomen. En die wordt dus op afstand bediend. Maar het is dus niet zo dat je zomaar even... iets aan een boom kan hangen. Dus ik heb met eh, de stalmeester, de heer Wassenaar... Uh, dus eigenlijk ook de stoetcommandant, om het zo maar te mm -hmm. zeggen, heb ik uh, dit plan voorgelegd, wat hij daar vond. Hij zei, Rudolf, heel leuk idee, <laughs> maar draai niet eerder met die camera dan wanneer de gouden koets gepasseerd is. Want die camera die kon dus helemaal mee ronddraaien, dat je dus ook de, de hele stoet nog een keer van achter de bocht kon zien nemen. Want hij zegt, als de paarden schrikken... dus dat zijn details. Ja, ja, ja daar wel... had het mee te maken... dat als de paarden zouden schrikken als die camera's draaien. Precies, dus je had je daar keurig laten staan. En eh, een ander voorbeeld vandaag... Dat ik, ja, fantastisch... dat is de camera die op de hoek staat bij het Mauritshuis. En voor de luisteraars die vandaag gekeken hebben... Eh, dan zie je links op de voorgrond zie je het Mauritshuis. In het verte komt de stoet op je af langs de Hofwijver. Maar... Daar staan allemaal verkeersborden en ik had dus ook weer aan de gemeente gevraagd van is het mogelijk dat iemand met een bako in zijn tas eh, daar langs kon gaan en die borden allemaal kwartslag draaien. Dus geen stoorde objecten, geen vervuiling in het beeld, maar gewoon de stoet zonder borden met verboden ja. in te rijden enzovoort enzovoort. U weet natuurlijk als geen ander uh, ja, dat je als regisseur het overzicht moet houden. Hè? Want u had het net al over negen camera's voor het pad en dan weer negen camera's daarna. U heeft een uh, fragment uitgezocht waarin u zelf aan het woord bent in uh, de jaren negentig, medio jaren negentig. Uh, en dat wilt u zelf even inleiden, want het gaat om Margriet die in beeld komt. En ja, laat ik het even voor de luisteraar even uh, uitleggen het, uh, wat u direct te horen krijgt. In de reportage waar, waar je dan zit als regisseur, dan heb je acht of negen televisie monitoren voor je. Links van me, daar zitten regieassistenten. Die houdt de continuïteit van het draaiboek bij. Ik zelf stuur in feite de camera's wat ze moeten doen. Naar links toe, naar rechts. Iets omhoog, iets naar beneden. Iets vernauwen. Let op, er stapt iemand uit de koets. Even het vaandel bij, daar kom ik zo op terug. En rechts van mij zit dan de schakeltechnicus. Dat is iemand die, die bedient de knoppen op mijn aanwijzingen. Dus een heel kort voorbeeld. Als ik het heb over camera 2. Dan kiest hij de knop van camera 2. Ja. We gaan nu naar 3, we gaan naar 4. Ja, het fragment wat ik nu laat horen, dat is het moment dat in feite prinses Margriet en de heer van Vollenhoven het binnenhof komen opdraaien. Ze gaan uitstappen en dan hoort de luisteraar ook hoe ik in feite de cameramensen stuur met de beelden. Oké, okay, we gaan Laten we gaan even luisteren naar dat fragment. Daar zit de Margriet en Pieter. Attentie voor 5, vast 4, 5. Zoom in naar de koets van prinses Margriet. Het licht is aan, Hans. Ja. Zoom erin, Yvette. Zoom erin. Laat zien wie eruit stapt. En pak het vaandel erbij. Vaandel erbij op rechts. Want dat wordt gegroet vast. Je zit helemaal goed. Zoom in. Ivo, jij volgt. Ja. Zo, zo ging u aan het werk, meneer Spoor. Waren er nou ook dingen die u absoluut niet in beeld mocht brengen, eigenlijk? Nee, dat is eigenlijk, uh, uh, in alle jaren was er volledige vrijheid om te regisseren zoals we wilden regisseren. En ik spreek dus over twee regisseurs voor deze uitzendingen. Eén regisseur die dus de beelden regisseert bij Paleis Noordeinde. En wat ik er dus straks vertelde, als ik bijvoorbeeld de regie had bij het, uh, bij het Binnenhof, dan was mijn eerste camerapositie op positie uh, het uh, om de hoek komen van de Gouden Koets langs de Hofvijver, onder het poortje door naar het Binnenhof, maar dan tevens als de koningin, de Ridderzaal heeft betreden dat ik daar dus ook doorga met de regie. Wat betreft de hele troonregie. Als ik u zo hoor, en, dan denk ik, meneer Spoor, volgens mij zou u gewoon morgen opnieuw de regie op u kunnen nemen. Van zo'n hele uitzending. Klopt, hè? Uh, ja, ik, ja hè? Het, het, het, het zit nog zo. Het zit in helemaal je. nog in u. Al is, het, al is het zo lang geleden. Maar ja, de bevestiging, als je het nu ook weer ziet, uh, uh, de regisseurs die nu ook weer voor nog mooiere beelden ook hebben gekozen. Ja, want wat was er nieuw vandaag? Uh, wat ik eigenlijk nu voor de eerste keer uh, constateerde, dat was een prachtig beeld. Uh, dat is eigenlijk op het moment dat de koningin is ingestapt op noord einde... Ja. Dan is er een, een beeld wat eerst opgenomen wordt bovenuit de rechtervleugel door het raam. Ja. Uh, camera die camera, acht. Ja. <laughs> bewijs van spreken, die stond er ook, uh, uh, zodat ook na de hand met het, uh, de, de bordes scène als ik het zo mag zeggen, de presentatie op het Bordes, dat je daar. En nu ook eens een keer met ooghoogte staat eh, met de camera. Terug naar eh, het antwoord op uw vraag. Eh, de koningin zelf, de stoet zet zich in beweging... en dan schakelen ze naar een camera die staat beneden... zodat je heel laag die prachtige wielen ziet passeren. Eh, de lakijen die daar langs lopen. En dan het beeld op de hoogte van eh, eh, het begin van het Schelpenpad... Ik denk dat daar een steadycam is gebruikt. En voor de luisteraar wil dat zeggen dat een cameraman een camera op zijn borstkas heeft. Die zit in een soort harnas met een beweegbare uh, uh, statief, zou je kunnen zeggen, waardoor de beelden heel rustig blijven. En je ziet hem door de soldaten eigenlijk uh, zie je, steeds schuift hij er even in of hij loopt ja. weer een stukje langs. En dat vond u Schid... een mooi nieuw beeld. Ja, en ja. daarbij blijft het natuurlijk fascinerend als je op de hoek komt bij de Hofvijver, de camera die daar op een soort rail staat, die helemaal die beweging mee blijft rijden, zodat je ook als kijker loop je bij wijze van spreken mee tot de bocht wordt ingezet langs de Hofvijver richting Mauritshuis. Ja, ja als ik het weer voor me zie ja. zo'n dag. <laughs> jongen, jongen, leuk nou hoor. Nou is het natuurlijk ook wel ontroerend altijd. Hè? Er zijn natuurlijk altijd mooie momenten op Prinsendag. We hebben de koetsier van de Tweede Koets, de ritmeester de huzaren, Heike Blauw gesproken. En hij vertelt dat hij, want hij doet het ook alweer 24 jaar... nog steeds ontroerd raakt. Even luisteren. Ondanks het feit dat uh, het voor mij de 24e keer was... is dus iedere keer weer uh, speciaal. En wanneer we aankomen bij het Koninklijk uh, Paleis... En je hoort het Wilhelmus spelen, dan krijg je toch ieder jaar weer kippenvel. Ja, heeft u dat wel eens? Dat u nog kippenvel krijgt tijdens de uh, registratie toen? Nee, het, het, uh, je bent zo geconcentreerd op de continuïteit van de uitzending. Je bent zo bezig met je draaiboek. En uh, in feite kijk ik ook niet in het draaiboek. Ik word gesouffleerd door de regieassistenten die naast me zitten... omdat ik continu de beelden voor me in de gaten moet houden. Want de cameramensen, die vertegenwoordigen mij eigenlijk. Uh, daar bedoel ik mee, zij moeten de beelden aanbieden. Daar moet ik in kiezen. En het zijn korte fragmenten die heel snel gaan, dus het is... Ineens uh, roep ik bijvoorbeeld: attentie voor kamer achter, roep ik: vier. Waarom vier? Omdat hij op dat moment in die Tussentijd dat ik eigenlijk naar acht wilde gaan, op camera vier nog een veel mooier beeld komt. En vaak is het ook heel moeilijk kiezen, omdat het ene beeld nog mooier is dan het andere. Ja. Daardoor moet je ook het tempo in je programma, zeker wat een rijtour betreft, dus daar moet je niet in gaan lopen jagen. Eh, maar dat je een bepaalde continuïteit en sfeer en tempo aangeeft voor de kijker, dat hij ook ziet hoe het allemaal gaat. Want en dat is er een... voor morgen. Ja, sorry. Gaat uw gang? Nee, wat wij zeggen, want dat was vanmorgen... Uh, wat, wat ik vanmorgen zo goed vond, is ook dat je de kijker even meeneemt... zoals ik dat dan altijd noemde, een rondje langs de velden. Zodat je ook even wordt meegenomen. Dit kunt u verwachten, hier staan de camera's. Hier ziet u uh, het binnenhof, hoe het allemaal gaat. Hier wordt gestopt met de gouden koets. De familie komt binnen, dat ziet er dan zo uit... Dan heb je als kijker ben je er goed op voorbereid. Je weet wat er gaat gebeuren. Dus het maakt tijdens zo'n uitzending. maakt het ook allemaal veel rustiger en makkelijker voor de kijker. waar de koets zich bevindt. Tot half negen, twee dingen. van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Tot half negen is op deze Prinsjesdag. onze hofregisseur Rudolf Spoort te gast. Hij regisseerde. 14 keer, maar liefst. Prinsjesdag, maar ook vele andere koninginnedagen en ook andere evenementen. En ik wil het ook nog over de rest van uw carrière hebben. Want er is natuurlijk veel meer gebeurd dan Prinsjesdag. En wat ik zo'n mooi verhaal vind uit uw lange carrière... is een opdracht in Bhutan. Want ja. u, u ging daar in 2008 de kroning van de koning regisseren. Ook weer een koning. Maar het liep allemaal helemaal anders, want u ging de kroning uiteindelijk niet regisseren. Nee, u wordt uitgenodigd voor die kroning. En we gaan nu luisteren naar een fragment waarin u dan samen met uw vrouw... de uitnodigingsenvelop opent. Ja, dat is ongelooflijk. Dit is gewoon op je werk, Rudolf. Dit is daar uh, in die tempel te zitten bij al die de hoge gasten. De president van India, de Gandhi en anderen... Dit is uh, uh, door de koning uitgenodigd. <laughs> Gefeliciteerd, mijn schat. Dit is, uh, dit is... Ja, u was volledig Je ja. leg uit. Want u ging eerst daar de boel regisseren en uiteindelijk niet meer... Uh, ik zal het, uh, een lang verhaal zal ik kort maken. Ja. Uh, de koningin, uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima gingen voor staatsbezoek naar India. Op de terugreis zijn prins Willem-Alexander en prinses Maxima naar Bhutan gegaan, omdat uh, Willem-Alexander de koning van Bhutan goed kent. Die zijn er naartoe gegaan. Uh, daar zijn allerlei gesprekken geweest. Bij de wereldomroep in Hilversum uh, worden uh, mensen onder andere uit Bhutan opgeleid. Daar is de directrice op een gegeven moment op bezoek gekomen. En die heeft gezegd, ja onze koning die wordt gekroond. Maar wij bestaan pas vijf jaar met onze televisie. Is het mogelijk dat misschien iemand kan komen om ja. ons wat te adviseren hoe we dan moeten werken. Toen is de keus op mij gevallen. Ik ben er in april ben ik daar de eerste keer naartoe gegaan. Twee weken opleiding, eigenlijk de mensen, het soort, ja, ik had 92 agendapunten, die heb ik allemaal met ze doorgelopen of korte fragmenten laten zien, om een stuk eenheid en een stuk vertrouwen in hun eigen werkwijze daarover te brengen. Continuïteit. Uh, toen ben ik weer teruggegaan. Toen kreeg ik het telefoontje van de uh, uh, premier, uh, Jek Metinli. En die zei, Rudolf, je bent in april geweest. Zou je over veertien dagen nog een keer kunnen komen... om dan te gaan praten waar precies de camera's allemaal in het paleis... in de kroonkamer en in de tempels moeten komen te staan. En langs de weg waar de intocht zal worden gehouden in de hoofdplaats Timpoel. Weer twee weken naartoe gegaan, alles daar klaargemaakt. En toen kreeg ik op een gegeven moment uh, half september... Uh, kreeg ik het verzoek van deze premier. Van, uh, can you do the whole job? Kan je het helemaal doen? En zou je nu weer willen overkomen? Dat is een beetje, met mijn mevrouw, zijn we er bijna een maand naartoe gegaan. En we hadden alles eigenlijk met de televisie helemaal voorbereid. Maar die mensen, die, die hadden ook zo'n passie. En die waren er zo... Uh, ja, die, die hadden er ook zo goed vertrouwen in. In, in feite hadden ze maar acht camera's. Toen hebben we twee kleine minicamera's laten kopen in Bangkok. En de, uh, de koning die had doorgegeven aan de premier... van er komt maar één camera in de kroonkamer. Nou, Uiteindelijk zijn het er vijf geworden. Want uh, uh, de vader van de koning uh, plaatste de kroon op het hoofd van zijn zoon. De hoofdmonnik. Uh, uh, uh, die haalt de kroon. Daar zit uh, de, de hele koninklijke familie. Aan de andere kant zaten de premiers. Dus met één camera kon dat gewoon niet. Zijn er vijf geworden. Ik had verschillende voorstellen gedaan van andere cameraposities. Die zijn terug naar het uh, pleis toegegaan. Alles is toen gehonoreerd. Maar die mensen die waren zo gedreven, die waren zo goed bezig. Dat daar een, uh, een, uh, iemand, een Tashi, een regisseur, die heb ik daar ook gewoon gezegd: van, jij kan het, jij kan het doen. Ik ben eigenlijk niet kon. meer nodig. Ik, ik, nou, ik, nee, ik ben hier nodig. Nee. Want uh, zo voorbereid. Dit is ja. jullie koning die, gaat, uh, die wordt gekroond. Daar moet ik niet nee. in die regiebaar zitten. Maar dus, toch nou, even een stap in de tijd. Want anders gaan we het gewoon niet ja, verder voor half negen. Hartstikke leuk verhaal. Maar ik wil alles weten. Ik wil namelijk ook weten. Uiteindelijk bent u naar die kroning geweest. En heeft u dus uh, niet de boel geregisseerd. En nee, want er werd gevraagd, kan je achter in de reportagewagen bij ons komen zitten? Tot ineens het korte fragment wat u net liet horen, trouwens een heel leuk fragment dat ja. u daar gekozen heeft. Ja. Dat is het moment dat een auto van het paleis komt en die brengt een envelop met de uitnodiging om plaats te nemen in de tempel. Om daar met de ambassadeurs onze opwachting te maken, één voor één bij de koning en om daar te begroeten. En toen ik daar ook bij de koning kwam, toen zei hij, uh, meneer Spoor, ik wil u hartelijk bedanken voor alle effort en alles wat u gedaan heeft in de afgelopen maanden en niet één camera in de kroonkamer waar ik gekroond werd door mijn vader is als storend uh, overgekomen kijk. ja dat zijn natuurlijk hele ja. bijzondere momenten ja, want en, vrouw... het is misschien, en misschien is het leuk om te geven dat 13 oktober de, deze koning nu zal trouwen in uh, Punaka kijk en en bent avond... uitgenodigd uh, nee ik ben niet uitgenodigd nee. uh, <laughs> wat jammer <laughs> En uh, de, de luisteraars hebben gisteren misschien ook... het programma gezien van mevrouw Terpstra... die een bezoek bracht aan Bhutan. En daar zie je eigenlijk hoe enorm bijzonder het land daar is. Boven in de Himalaya, in een kom... waar, uh, waar, deze, uh, uh, waar dit huwelijk nu zal plaatsvinden. En dat natuurlijk een hele bijzondere opdracht eh, voor mij was toen ik in 2002 pensioneerde... om daar in 2008 nog een keer dit hele bijzondere moment daar te mogen ja. meemaken in Bhutan. Ja, leuk hè, programma van Omroep Max. <laughs> maar goed, uh, nou, we hoorden in dat uh, fragment um, uw vrouw die zegt... Rudolf, het is een kroon op je werk. Is dat zo? Was dat inderdaad uw kroon? Uh, nou, uh, als ik terug ga, is voor mij natuurlijk het moment geweest. het huwelijk van uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ja, was dat Amsterdam. de kroon? De traan ja, van Maxima, die u zo ongelooflijk mooi in beeld heeft uh, gebracht? Uh, Kijk, als je, als je een, een loopbaan bij de televisie hebt gehad van 42 jaar... en ik was 21 jaar toen ik bij de televisie kwam in 1959. De televisie bestond zes jaar. En als je dan als cameraman begint en je wordt na zeven jaar je regisseur... en je hebt alles mogen meemaken... en je eindigt dan op een gegeven moment met dit bijzondere moment... het huwelijk van de toekomstige koning en koningin in Nederland... Dat is dan voor mij daar toch wel de kroon op mijn carrière geweest. Maar dat extra kroontje was toch even boetaan wat er ook nog een keer bij kwam. Maar de kroon, als we het erover hebben, was het huwelijk in Amsterdam. Ja, ja, want het was net alsof u het afgesproken had met Maxima. Zoals <laughs> dus als jij nou dan gaat huilen, dan breng ik dat mooi close in beeld. Eh, nou, misschien is het leuk om voor, eh, voor uw programma daar nog eens een keertje eh, over te praten. Want er is zoveel te vertellen over. Kijk, dit is het programma wat we nu vandaag alleen maar even over prinses hebben. Ja, maar wat weten hebben. wij dan niet? Waarvan u denkt, nou, dat moeten ze eigenlijk wel weten. Oh, er zijn nog zoveel programma's nou, om eens. over te praten. Nee, maar vertel eh, eens iets over die, die, die, dat huwelijk wat wij niet weten. Uh, nou, we zijn nog vijf minuten bezig. Ik zal u een voorbeeld geven. De uh, ceremoniemeester, de heer Monod de viel, dus de ceremoniemeester van de koningin... Mm. Uh, die zei tegen mij uh, in de voorbereidingen... meneer Spoor, houdt u er rekening mee? Aan het einde van de dienst dan staat het bruidspaar op. Het sabel wordt aan de prins gegeven door de getuigen. Ze maken bijna een kwartslag in de richting van de koningin. Zij buigen... Ze maken de, het, het is dus niet van dat daar even goede dag wordt gezegd... Nee. maar zij groeten het staatshoofd en lopen vervolgens de kerk uit. Die kleine details die zijn... Heel belangrijk geweest om dat dus te vangen, als ik het zo mag zeggen, mm -hmm. met de camera's. Ja. Het was precies hetzelfde dat de voorgesprekken met de organist, daardoor wist ik, normaal als een orgel speelt, staan die orgelluiken open toen het eh, bruidspaar binnenkwam. Maar door die voorgesprekken wist ik dat de organist, ik hou de luiken bewust even dicht. Het is een soort welkom als het bruidspaar binnenkomt, daardoor. Heb ik ook die camera boven toen op 28 meter hoogte opgehangen. Die ik vooral niet heb laten bewegen. Maar eigenlijk het shot, het beeld stil heb gehouden. Zodat je de bruid... Sluier hele, of de bruidsjurk helemaal ziet uitwaaieren bij het ja. binnenkomen... zodat de kijker eigenlijk het idee had... dat hij op zijn buik door het dak van de kerk naar beneden keek. De passie nou, dit spat, spat zijn er vanaf, nog steeds. Ja, ja maar ja. er is zoveel over te vertellen. Ja. Want heeft u nou ooit... Leuk. U heeft natuurlijk de koningin wel vaker gefilmd... en ook maximaal vast nog wel eens gesproken. Heeft ze daar nou ooit iets over gezegd tegen u, over die traan? Eh, eh, eh, niet zo specifiek over de traan... maar het is wel bijzonder geweest dat eh, mijn vrouw en ik... Eh, Karel of met zijn vrouw... Eh, ja, de directeur joach, van vliegt. de kerk en andere, Ja, precies. Uh, uh, wij zijn toen uitgenodigd uh, bij prins Willem-Alexander en prinses Maxima... thuis aan een diner om nog eens allemaal uh, mee te praten. Ook waar natuurlijk uh, dominee Karel te Linde was. En uh, ja, dat was een, een, een, de dirigent, uh, de heer Ed Spanjaard. Het was heel bijzonder die avond. Want daar kwamen in feite nog een keer alle verhalen. Nog een keer, uh, en wat we eigenlijk in grote lijnen hadden meegemaakt op ja. die dag naar binnen. En het was natuurlijk niet alleen de kerk, laten we heel duidelijk zijn. Want natuurlijk de beurs van Berla waar het kerkelijk huwelijk was. We hadden de rijtour, allemaal collega-regisseurs. Ik was verantwoordelijk voor de kerk, maar alle andere regisseurs... met de hele techniek en de voorbereidingen en de spanning of alles zou werken. En als het dan bijna naar zo'n 10, 12 landen gaat met miljoenen kijkers... is het wel heel bijzonder. Ja, u zat daar te glunderen, kan ik me voorstellen, aan die tafel. <laughs> uh, ja, ik denk dat ja, ja. het <laughs> wel zo geweest. En mijn regisseur nu... Fransman die zegt het was niet een accordeonist, Kaarel maar die was een bandejon, bandeyonspeler. Zei ik accordeon? Nee, dat zei ik. Ik zei het fout. Dus ik ach, corrigeer nee, mezelf eventjes. Nee, maar ach. Uh, uh, ik denk in de, in de gezelligheid van dit gesprek wat u en ik hebben, hm. uh, kan dit gewoon voorkomen. En uh, ja, we weten wat, wat, wat de bedoeling is. Maar bij deze toch even recht gezet. Ik, um, ik ga met de kennis die we nu hebben over al uw wezenswaardigheden over registreren volgend jaar ook weer heel goed kijken naar Prinsjesdag. U vast ook weer. Zit weer op het puntje van uw stoel. Ja, zeker. Um, ik uh, sprak met de hofregisseur want dat mag ik toch wel zeggen, van Nederland, Rudolf Spoor. Heel hartelijk dank dat u te gast wilde zijn op deze Prinsjesdag. Ik vond het een heel gezellig programma om zo met u dit te kunnen communiceren. Goed zo, leuk te horen. Dank u wel. Nou, dit was hem weer. Twee dingen voor vanavond. Morgenavond 8 uur zijn we er weer. Dan dat wil we zeggen dat hier mijn collega Alice de Bruin dan zit. En op onze site zou u, als u zou willen, reacties kunnen achterlaten. En ook dit gesprek, maar ook alle andere gesprekken van Twee Dingen... kunnen terugluisteren. En onze site zit op tweedingen.nl. Nou, straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Maxima zag er mooi uit, vond je, hè? Prachtig. Ja, <laughs> ja vond ik echt. Voel ik ook. Prachtige jurk, prachtig ja. hoedje. Ja, ja en de, de, daar hebben wij het over met um, uh, Erika Terpstra, die ooit de hoedjestraditie is begonnen. En we hebben het ook over haar nieuw programma. Bij jullie, bij ja, Max. Precies, het ja, precies. was in Bhutan. Nou, ze doet het goed. 1,1 miljoen kijkers. En wij, wij hebben ook de Hofregisseur, maar dan die andere, namelijk Paul Verhoeven. Ah, ja, die gaat in een, een of ander experiment doen, hè? Ja, en uh, hij heeft een leuk verhaal. En uh, is bijzonder interessant. Een leuke man. Kwart voor tien heb ik een uitgebreid gesprek met hem. Nou, dat allemaal natuurlijk. En nog veel meer in BNN Today. Na het nieuws van half negen. Hier is Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. De Libische Nationale Overgangsraad is nu ook erkend door de Afrikaanse Unie en door Zuid-Afrika. We staan klaar om de Libiërs te helpen bij de opbouw van een verenigd democratisch en welvarend land, zei de voorzitter van de Afrikaanse Unie. Ook Zuid-Afrika, dat zeer kritisch was over de NAVO-actie in Libië, sprak zijn steun uit voor de nieuwe machthebbers. President Karzai keert vanuit New York, waar hij de vergadering van de Verenigde Naties wilde bijwonen, vervroeg terug naar Afghanistan. Aanleiding is de moord op de Afghaanse oud-president Rabani. Rabani werd vandaag gedood bij een aanslag door een zelfmoordterrorist. De man was naar zijn huis gekomen in het kader van vredesoverleg met de Taliban, maar blies zichzelf daar op. Het lichaam dat vanmiddag is gevonden in de achtertuin... van een CNV-kantoor in Den Haag is van een meisje van tien. Haar moeder is aangehouden. Verder wil de politie van Den Haag alleen kwijt... dat het meisje en haar moeder uit Rotterdam komen. En Feyenoord-supporters die betrokken waren bij de rellen bij de Kuip... kunnen zich vandaag nog vrijwillig melden bij de politie. Hierna wordt de hulp van het publiek ingeroepen. En ook wordt overwogen om grote beeldschermen in Rotterdam te plaatsen... met foto's van verdachte supporters. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN. Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 20 september, anderhalf over half negen. Goedenavond. De afgelopen dagen is het onrustig in Jemen. Vandaag zijn er weer zeker negen mensen om het leven gekomen... bij gevechten tussen demonstranten en het leger. Sam die woont in Jemen zo meteen, zo meteen vertelt hij hoe het er toe gaat En het is daar behoorlijk gevaarlijk. En wist je dat Paul Verhoeven wiskundeleraar is geweest vroeger? En dat zijn ouders eigenlijk nog steeds willen dat hij dat uh, zou worden? Tenminste, vroeger. Nou ja, dat en nog veel meer bespreek ik na negenen... met de Nederlands bekendste filmregisseur. En Prinsjesdag zit er weer op. Dus staan de algemene politieke beschouwingen voor de deur. Zometeen hoor je van onze politieke man Siewert van Lienden... wie het de komende dagen zwaar krijgen in het debat. En ons Joris die ging naar de Gouden Koets kijken. Ik ben uitgenodigd door een vriend midden in het centrum in Den Haag... op een terras waar niet iedereen mag komen, maar alleen op uitnodiging. En dan krijg je champagne, lekkere hapjes... en je ziet de koningin ook nog eens een keer van heel dichtbij. Dus ik ben van de partij. Zometeen Erika Terpstra hier, die ooit de traditie is begonnen van de hoedjes. Ja, Luc, ja. <laughs> op Prinsjesdag, wist je niet hè? <laughs> nee. En ook over haar nieuwe reisprogramma. Maar eerst even Erika, wat heb je vandaag gedaan? Ah, ik heb natuurlijk vandaag uh, op, de, op de televisie gekeken naar Prinsjesdag. Het is uh, voor een oud-politicus en ook voor alle politici een prachtige dag altijd. Hoe somber soms een uh, troonrede ook kan zijn. Het is uh, de mooiste dag van het parlementaire jaar. Ook de mooiste dag voor jou, Luc. Ja. ja, tuurlijk. Ja. Ik ben wekker al wel voor. Dat was een, uh, nou, een update van de Today's Topics. Ja, met zometeen veel aandacht. Uiteraard ook voor Prinsjesdag. Het was weer net als voorgaande jaren een zeker kabinet. Een mopperende oppositie, een blije Erika. En uh, de koningin die dus haar trucje deed. Leden der Staten-Generaal. In dit internationale jaar van de rechten van de mens... valt over het wereldgebeuren de schaduw van het geweld. Ja, dat klinkt ze nog Zo Zometeen meer na negen uur. Eerst dan het sportnieuws as usual. En Henry uh, Schut is er. Goedenavond, Henry. Goedenavond. De Nederlandse wielrensters konden niet meedoen in de strijd om de medailles bij de tijdrit op de wereldkampioenschappen in Kopenhagen. Ellen van Dijk was op de zesde plaats de beste Nederlandse. Uh, mooie klassering. En uh, ja, <laughs> niet super blij. Ik had stiekem. Uh... Kijk, ik droomde van het podium en ik hoopte op een top vijf. En zesde is netjes. Maar ik spring geen gat in de lucht. Maar zij was dan nog min of meer tevreden. Marianne Vos werd vooraf nog gezien als grote favoriete voor de titel. Zij eindigde als tiende. Ja, ik wist van tevoren ook uh, een breed, breed uh, range aan favorieten voor, uh, voor die tijdrit. En uh, ja, ik had uh, gezegd dat kunnen er zomaar tien op het podium eindigen. Nou word ik tiende. En de wereldtitel ging in Kopenhagen naar de Duitse Judith Arndt. Vanavond wordt er volop gevoetbald in de KNVB-beker. VVV Venlo en Heerenveen zijn al bijna klaar met hun confrontatie. niet Niemeijer, afgelopen weekend in de Eredivisie was exact dezelfde ontmoeting. Toen 0-3, en nu? 0-2, met dezelfde doelpuntenmakers Narsing en Trost... ook in die volgorde gezien afgelopen zaterdagavond. We zitten in de laatste minuut al in van deze wedstrijd. Drie minuutjes extra tijd en daarvan nog 2,5 minuten af te werken. Maar een duidelijke en overwinning voor Herenveen hier. Ga ik je toch een beetje zorgen maken om uh, de toegang uit Venlo om de VVV? Dat nog 100 in 6 competitiewedstrijden nog niet één keer. Ging van de week hard onderuit, dus met 3-0. En nu een betrekkelijk kansloze dus 2-0. Wel, Ousebo misschien nog een aansluitingstreffer in huis heeft. Maar zo'n bal gaat het dan ook weer voorlangs. Er zijn nog wat kleine kansjes die de laatste 10 minuten voorbij komen voor VVV. Herenveen laat de teugel van 4 aan de andere kant. Herenveen heeft ook wel wat mogelijkheden gekregen om er nog meer dan 2-0 van te maken. De dus stand. Op het bord staat in de extra tijd hier. En dat betekent dat hier nog even normaal gesproken. Dus zometeen op hele korte termijn gaat melden in de derde ronde van de knvb beker Ja, het leek Siberië. Het was <laughs> ja. toch echt vanuit Venlo, dag naar Dat Over, ja, ja, nou ja. Uh, het ligt eraan uh, hoe je dat bekijkt, natuurlijk. Vitesse, dat is iets dichterbij tegen Nak. En daar is de lijn ook beter. Ronald van de Geert is pas de tweede ronde in de Beker. Wel behoorlijke affiche, al dit. Eredivisie tegen Eredivisie. Is Arnhem uitgelopen? Nog niet, maar dat kan nog komen. Uh, er stonden wel wat mensen voor het, uh, voor het stadion. Ondanks dat er uh, gratis toegang is vanavond voor seizoenkaarthouders, zit het stadion verre van vol. Maar uh, het is uh, gezellig druk voor, uh, voor deze bekerontmoeting. Laten we het daarop houden. En er is alle reden tegenwoordig om maar eens bij Vitesse te gaan kijken op zo'n kille dinsdagavond. Want het afgelopen weekend bijvoorbeeld werd er met 5-0 gewonnen van Roda. En was het in de tweede helft bijna een gala-voorstelling. Iets waar trainer John van der Brom vanavond tegen Nak natuurlijk ook op hoopt. Hij houdt in elk geval uh, vast aan zijn opstelling. Dat betekent dat u weet wel, die Ivoriaanse spits die geschorst was, maar nu natuurlijk beschikbaar is, gewoon op de bank gehouden wordt. En dezelfde elf namen dus in het elftal van John van der Bron bij NAC. Dat afgelopen weekend eerste competitieoverwinning boekte tegen NEC wel wat andere namen. Daar spelen Jordi Buis en Jens Jansen achterin in plaats van uh, Koenders en bottekin. Hoewel Bottekin zojuist wel weer in de opstelling is geschoven... maar dat heeft van alles te maken met de plotseling ziekte van Kees Luiks. Dat zijn uh, de mededelingen vooraf kwart voor negen. Gaan we beginnen aan deze bekerontmoeting tussen Vitesse en Nak in Arnhem. En dat is al bijna. En natuurlijk houden we u in dit programma op de hoogte... en de ontknoping van deze bekeravond met alle uitslagen. En het zijn er heel veel. En de reacties vanaf tien uur en langs de lijn. En dan ook het bizarre verhaal van een voetbalwedstrijd... in de Turkse competitie, waar vanavond ja. geen mannen welkom zijn... Maar wel vrouwen en kinderen. Wij hebben straks in onze Exit Holland om rond half tien een meisje die heeft dat allemaal bekeken, die wedstrijd. En die zegt dat het hilarisch is. Allemaal ja. gillende, gillende. Nou, Daar gaan wij dan na tien er nog eens overheen. <laughs> Leuk, ja. Nee, daar kunnen de mensen niet genoeg van krijgen. Heb je het ook zo koud hier? Nee. Nou, oh, ik wel, sterf koud. Maar we hebben net uh, iets hoger gezet. Goed, nee, te dat mannen. terzijde. je dankjewel. Radio 1, PNN Today. Opnieuw zijn er doden gevallen bij demonstraties in Jemen. Het is al acht maanden onrustig in het land. en Het lijkt erop alsof nu echt de vlam in de pan is geslagen. De afgelopen dagen waren in de hoofdstad Sanaa de heftigste gevechten sinds het begin van de onrust. En daarbij zijn al meer dan zestig mensen om het leven gekomen. Onze man in Jemen is Sam. Sam, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ik zeg nooit je achternaam in verband met je, met je eigen veiligheid, dus we houden het bij Sam. Um, hoe is het nu in de stad, in Sanaa? Wat zie je? Uh, op dit moment uh, kijk ik uit uh, het raam van uh, ons hoofdkantoor van de organisatie en het is rustig. Well, uh, uit hetzelfde raam keek ik vanmiddag en waren er veel rookpluimen te zien en uh, veel schoten te horen. Afgelopen uur is het rustig geworden, maar wij verwachten dat het vanavond weer, uh, weer los gaat barsten. Er wordt op verschillende plekken in de stad wordt er, wordt er flink gevochten. Ja, ja. Hoor, ja, je hoort allemaal zijn berichten. Het is moeilijk om na te gaan of wat er precies allemaal gebeurt. Maar... Wat, wat ik hoor rondom mijn huis uh, wordt er veel gevochten. Dat is uh, in de buurt van de universiteit. Mm -hmm. waar, uh, waar er eerder clashes waren tussen uh, studenten en regeringsgroepen. En een ander deel van de stad heeft een tribale leider die tegen de regering vecht. En andere delen zijn het weer uh, militaire eenheden tegen andere militaire eenheden die tegen elkaar vechten. Ja, kortom, van alle kanten wordt er gevochten. Nou heb jij vannacht inderdaad niet thuis geslapen, hè? want het was daar te gevaarlijk. Ja, mijn huis is, uh, is bijna uh, verlaten nu. Ik was vanochtend even snel uh, erheen gegaan. Uh, alle wegen zijn afgezet. En er uh, dus stond alleen mijn, uh, mijn huisbewaker uh, met een kalasje uh, in stond voor de deur. Uh, en die uh, die is, uh, houdt mensen tegen, want de mensen is bang nu dat er sluipschutters op de daken gaan. En dat die sluipschutters dan op mensen gaan schieten. Waardoor er weer een tegenaanval komt, waardoor het hele gebouw... Uh, kan uh, worden geraakt. Dus daarom uh, is het daar niet veilig op dit moment. Ja, En waar je nu zit, dat is het kantoor van de organisatie waar je voor werkt, is dat wel veilig? Redelijk, ja. Het is uh, bij, de, bij een belangrijke hoofdstraat in uh, Van uh, Wel Je hoort overal wel geschoten, schieten hoort en, uh, en af en toe wat hardere knallen. Dus uh, het, het is hier wel wat veiliger. Het is eigenlijk voor niemand veilig op dit moment. Of je nou buitenlander bent of je hem niet... Uh, het is uh, voorbij met de, met de sporadische gevechten die er altijd wel in deze stad zijn, ja. omdat heel veel mensen een geweer hebben. Maar nu is men echt bang voor, voor, voor crashes tussen uh, gewapende eenheden met zwaardere wapens. Ja. Uh, wat, wat, wat ernstig is voor iedereen. Ja, wat, wat jij net zegt, hè? Er, zijn, er zijn stammen die het regeringsleger bevechten, er zijn studenten tegen het regeringsleger, er zijn mensen gedeserteerd uit het leger, die ve vechten dan weer tegen het leger. Uh, nou, dat, dat is al heel lang aan de gang, maar waarom is het nou de laatste tijd weer zo enorm opgeleid? dat dus moet ik zeggen. Uh, men verwachtte dat het uh, rond Ramadan is het altijd rustig hier. Uh, men uh, behoudt Ramadan voor familie en uh, devotie. En daarna is het suikerfeest dat ook wel enkele dagen of een weken duurt hier in Jemen. En dat is nu uh, al een, enkele tien dagen voorbij. En sindsdien is de spanning gestegen. En men verwachtte dat ook. Maar nu is het extra uh, uh, extra spannend geworden. En de Jemenieten om me heen zijn extra nerveus, omdat een belangrijke gedeserteerde generaal, Ali Mopsen, die ook gelieerd is aan de presidentsfamilie, ja. nu open, nu uh, in het gevecht betrokken is geraakt. Dus die is gedeserteerd en, in begin, en die vechtte Ja, dat steun uit voor de ja. voor de studenten demonstranten, maar nu is het ook echt met wapens gebeurd. En al die groepen die zijn laag, jarenlang uh, hebben die heel veel wapens ontvangen. Dus als die nu tegen elkaar gaan vechten, dat. Uh, dat kan heel, heel veel slachtoffers veroorzaken. Ja, je bent al eerder ben je gevlucht hè, voor het geweld. Ben je uit, uit de hoofdstad Sana weggegaan? Nu ben je weer terug. Is, is het nog een beetje uit te houden voor jou? Ja, de afgelopen weken was het gewoon heel rustig hoor. En tijdens Ramadan was het allemaal heel goed te doen. Alleen de, de grondstoffen, de, de dat water, elektriciteit en gas, dat is al veel minder. Uh, en maar de veiligheid was, was redelijk oké. Okay. Nu is het, de, de laatste dagen in één keer zo weer verslechterd. Ja, maar dus nu blijf ik in het hoofdkantoor, maar. Ja, mocht het ook weer uh, slechter worden, dan uh, zal ik ook genoeg sterk zijn om, om tijdelijk weer de stad te verlaten. Is je vrouw wel veilig? Zij zit in adem. Oké. Okay. En weer een ander verhaal. In Haden gebeurt er van alles, maar uh, dat, uh, ja, daar is het op dit moment uh, ook redelijk moeilijk. Je hebt het niet makkelijk? Uh, nee. <laughs> nou goed, ja, we zijn allemaal nog uh, veilig en uh, heel hard. En er is nog uh, genoeg uh, om de mensen in leven te houden. Het is geen uh, noodsituatie, maar... Men is wel heel erg nerveus en veel Jemenieten zijn uh, angstig voor de, voor de toekomst. Ja. En wat men eigenlijk hoopt, is na deze lange maanden van revolutie en gevechten en weer rust en weer gevechten, dat er nou eigenlijk een keer een hele grote slag komt, waarbij er een winnaar uit de bus komt. En die winnaar zal dus het land gaan leiden. En dan, dan kan men zich terugkeren terug tot, de, tot de dagelijkse orde van de dag. Maar in de tussentijd is het uh, heel moeilijk plannen wat er morgen gaat gebeuren. Sam, ik hoop dat het snel afgelopen is. Let een beetje op jezelf, en dat zeg ik elke keer. En dat zeg ik nu gewoon weer. En uh, tot snel weer. Oké, okay. oké, okay, dag. Sam uit Jemen was dat. Zometeen Erika Terpstra. Zij begon ooit met de hoedjestraditie op Pinsjesdag. En uh, wat was dat? 74, 77, zoiets. En we hebben het over haar nieuwe programma Erika op reis. Thank <laughs> Jamie Woon hoor je met Night Air. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ze is de uitvinder van de hoedjesparade op Prinsjesdag. En het jongste talent van Omroep Max. Erika Terpstra, goedenavond. Een goede ja. wat leuk. Wat, wat, wat een combinatie, hè? Ja, als jongste talent van Max. Ja, ja. Daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst natuurlijk even Prinsjesdag. U heeft uh, gekeken ja. he? met veel plezier naar de hoedjesparade. Ja. Wat kijk, weet je, je zo'n zo zo zo Prinsjesdag is echt gewoon uh, ja, het hoogtepunt van het parlementaire jaar. En er uh, ja. is voelbaar op het Binnenhof een soort spanning. Zelfs als je bijna al kan voorspellen wat er in de troonleden staat. Het is toch echt iets heel bijzonders. Ja. Ja. Wat, wat, wat was uw favoriete hoedje, mevrouw Terpstra? Nou, ik heb, ik heb nogal gekeken. Er zijn een paar hele interessante dingen. Ja? Uh, ja, de eerste is van... Uh, er was dit jaar opvallend veel oranje. Ja. Dat is één. Tweede was dat ik uh, verreweg de allerprachtigste persoon vond... die in het hele uh, ridderzaal te, te zien was. Dat was de majesteit. Prachtig koninklijk gewaad, prachtige hals, mooie mouwen... en een werkelijk... Bijzondere bijpassende hoed. Het, het derde was dat er, um, zoals gebruikelijk, een paar hoeden werden gedragen die echt een uh, soort protestsignaal moesten geven. Mm -hmm. Ik vind dat zoals eigenlijk altijd. niet zo erg. Ja. ja, ik vind dat eigenlijk niet zo erg passen bij het principe. Kijk, ik heb, de, ik heb destijds uh, geïntroduceerd dat ook Kamerleden een hoed dragen, uh, omdat ik ontzettend dol ben op hoeden. En, en ik vond van. Uit respect voor de majesteit, als je op zo'n feestelijke dag als de majesteit een hoed draagt, niet zelf ook een hoed draagt, ja, wanneer dan nog wel? Ja, ja dat, was, uh, dat was 1977, hè? U was ja. de eerste met een hoedje. Hoe, kwam u, eerste, hoe ja. kwam u eigenlijk op het idee? Nou ja, ik, ik, ik heb gestudeerd in Leiden, uh, aan de universiteit van Leiden, en daar hadden we een traditie met het dragen van hoeden. En het was in een tijd dat nauwelijks ergens anders... buiten de studentenkringen om... en nog goede werden gedragen. Behalve mm -hmm. op Prinsjesdag door de Majesteit... en door wat mensen van het Kool Diplomatiek. En toen dacht ik van ja, en ik, ik heb een over aan je hart. Ik dacht van nou, ik ga uit respect voor haar... Een hoedje dragen. En hoe zag dat hoedje eruit toen? Weet u dat? Nou, nog? het was toen nog een heel bescheiden hoedje. Want het was wel heel bijzonder dat je sowieso als Kamerlid een hoed opdeed. Dus ja. uh, ik dacht, van nou, laat ik het maar een beetje gedijst houden. <laughs> en <toen is> het... <laughs> maar u was de enige. U was de enige. U was een, enig, ja. Werd u niet een beetje raar aangekeken dan? Nee, nee, ik nog. Uh, het viel natuurlijk dus wel op. En dat betekent dat er wat wat foto's ook in de in de krant daarna kwamen. Zo van, hé, hey, er is één Kamerlid heeft een hoed op. Nou, en zodra je als als Kamerlid, en dat was echt niet de bedoeling hoor, want het was de bedoeling om respect voor de maïsheid uit te uit te drukken. Maar als je dan als Kamerlid met zoiets uh, uh, in de krant komt, dan zeggen allerlei andere Kamerleden, hey. Ja, dat dat is leuk. Ja, en een dat, dat doen we ook. Een en traditie was geboren. Dus, precies, en toen kregen we dus in de loop van de jaren dat er steeds meer Kamerleden een hoed gingen dragen. Nou, de, de, laten we het ook nog even hebben over uw nieuwe programma, Erika op reis. Uh, ja, heel graag. Ja, het, we, was een, het, het was een roerige dag vandaag. Ja, want we hebben even leuk. een fragmentje. Um, okay. en, en als we het dan hebben over dat u elk jaar or, met een nieuw origineel hoedje kwam, dan ja. blijkt uit dit fragmentje eigenlijk dat u nog steeds uitkijkt, eigenlijk op de uitkijk staat voor nieuwe mogelijkheden. <laughs> Spreken met boer en edelman. En dat alles onder het vaste motto van het programma. Do in Rome as the Romans do. Ik wil wedden dat dit het mooiste hoofddeksel van Prinsjesdag kan worden. Ja. Ah. Welke was dat? Wat, waar, waar was dat? Dat, was een, dat was een hoed die mij werd aangemeten uh, in Guatemala. Mm -hmm. En dat is, een, dat, dat is geen hoed, dat is een, een, een rood, vuurrood lint van uh, 16 meter... En dat wordt om je, om je hoofd helemaal uh, gewikkeld. Zo. Net zolang totdat het bijna een hoek wordt. Maar het is dus echt één groot lint. En het was echt prachtig. Lijkt me, lijkt me loodzwaar. Ja, het was, ja, het, ja, dat klopt. Het was ja. inderdaad heel zwaar. Waarom kijken mensen zo graag naar u op reis? Nou, zal ik je zeggen dat ik dat nog niet weet... En dat is ook waarom ik iedere keer toch wel heel erg nerveus ben. Kijk, ik stel me kwetsbaar op. Wat ik, wat ik, wat ik doe, dat is... Ik, ik ben ontzettend nieuwsgierig naar, naar andere culturen. En ik vind het het leukste, want ik ben nieuwsgierig naar mensen. Ik hou van mensen om zo'n cultuur van binnenuit mee te maken. Dus ik duik erin. Ik doe ook allerlei dingen die je normaal niet laat zien op televisie. Uh, maar wel binnen grenzen natuurlijk. <lacht> dat is helder. Zoals bijvoorbeeld? Uh, maar wel ook... Nou ja, ik heb in Guatemala als eind van mijn programma... een heuze chocolademassage meegemaakt. Ach, dat lijkt me heerlijk, <laughs> lijkt me dat. En dat vind ik zo leuk, want ik, ik, ik heb vertrouwen in mijn prachtige uh, televisiegroep. Ik heb, ik, ik heb een, een veto voor uh, beelden die ik niet uitgezonden wil hebben. Ja. Dus ik kan ook on, zonder enige voorwaarden zo'n zo cultuur induiken. En hoe was de, dat, dat zo'n chocolademassage? Ja, heerlijk, man. Ja? Het is heel goed, het zijn allemaal antioxidanten. Ja. En, uh, ja, en het, is, het is heel hilarisch. Dus u had een, ba een babyhuisje erin. Ik lijk wel een soort Dan Blanche. Ja. <laughs> ja. Dus die moeten we zeker zien de laatste aflevering. Ja. Nee, dat is, dat, nee dat, dat, dat is de volgende aflevering. Dat is de volgende, volgende, week, ja. volgende nou, week. Even nog een fragmentje, klein fragmentje uit het programma. We ontmoeten boeddhistische lama's. Yes. Medicijnmannen. Maya's, Afrikaanse shamanen, Indiaanse heilige mannen, sangoma's. En we ondergaan wonderlijke rituelen en ceremonies. Ja, u wordt daaronder gespuugd, hè? Ja. Door... <laughs> ja. Nee, door, door wie, of wat? Ja, dat was, dat was een priesteres. En dat was een onderdeel van een ceremonie waarbij je contact kreeg met moeder aarde. En heeft het en... u nog wat opgeleverd, een nieuwe inzichten? Ja. Absoluut. Ja? Kijk naar mijn volgende programma. <laughs> u, u heeft het al aardig onder de knie, dat tv-vak, hè, mevrouw Terpstra? <laughs> ik vind het zo leuk. En ik ben, ik ben echt heel blij dat ik dit voor Max mag doen. Het, het was, het was een, een verwarrende dag vandaag, want het was niet alleen Prinsjesdag... maar ook de dag van de kijkcijfers en ja. de dag van heel, heel veel hartelijke reacties. Echt dat ik denk van, nou jongens, dit, dit, dit, is, dit is niet te geloven... En, ja, en, en het kan nog gekker. Ik ben nu dus genomineerd voor uh, de Talent Award. Het Jong Talent uh, Award ja, ja? van de, de televisie. Ik oh, ja. moet ik 68 voor woorden. Misschien, misschien kunt u op een gegeven moment en, uh, nog, uh, nog wel bij BNN aan de slag, denk ik. <laughs> nou, ik moet je zeggen, als, uh, als, als ex-sportvrouw zeg ik dan ook... nou, ik eenmaal genomineerd ben, wil ik een winnen ook. Ja, dus ik roep eigenlijk al, al uw uh, uh, toehoorders ook op om vooral op mij te stemmen. Via www.televisiering.nl. Uh, het talent te worden. Mevrouw Terst, op naar de anderhalf miljoen volgende week met uw reisprogramma. Dank u wel. Dank je wel voor, voor dit gesprek. Ik vond het heel erg leuk. Dat ze zo blij is. Ja, Roland van der Geer. Nou, gisteren nog in de studio. Nu alweer bij zo'n wedstrijd. Ja, joh. Ja, het leven Jullie gaat. In, in sneltreinvaart nou. gaat het daar voorbij. Ja, zeven minuten zijn we bezig in Arnhem. Want dat is uh, de locatie waar uh, Vitesse NAC wordt gespeeld. In de Zo gaat de 0-0. Deze wedstrijd in de tweede ronde van de Beker. Voorafgaand aan het duel kijk je natuurlijk even waar staan ze in de competitie. zijn de nummer 6 en uh, 15 met zes punten verschil. In het voordeel van de Arnhemmers. Die van John van der Bron dus. Die afgelopen weekend zo mooi met 5-0 wonnen. Eén keer al gevaarlijk zijn geweest, als je daarover mag spreken, als iets dreigend is. Dat was namelijk een actie van Chanturia, de rechtsbuiten. De jonge hier die slalomde door de defensie van NAC heen. Kwam uiteindelijk op de rand van het strafstofgebied terecht en werd staand gebracht door Gillissen. Verder van NAC wel wat momentjes voor de goal van Vitesse, maar nog niet heel dreigend. Het is dus nog 0-0 na bijna acht minuten. Ja, en dan naar Ronald de dag van Joris Kreugel. Santé. Sante. Ik ben uitgenodigd door een vriend van mij... waar ik altijd tegen voetbal, Jan Spiekman. En dit jaar heb ik een heel bijzonder plekje... want we staan namelijk eigenlijk op een van de mooiste locaties in Den Haag. Bij... Teste en Prinsjesdag. En Prinsjesdag. Maar dat heeft niks met de locatie te maken. <laughs> het is even wachten op de koningin. Uh, vanaf uh, kwart voor van elf. Ik heb inmiddels, samen met jou, ongeveer zes glaasjes champagne al op. Uh, Ja, maal twee. Garnalen. Zeebars hebben we gegeten. Soepje hebben we al gehad. Nou ja, het is alleen maar lekkere dingen. Ik ben zo blij dat jij mij een keer hier hebt uitgenodigd... want je komt hier niet zomaar naar binnen. Nee, uh, je staat op een lijst en uh, je bent genodigd of niet. En je hebt gelukkig dat je mee naar binnen mocht. En dat kost dan, ja, 55 euro. Maar ja, daar krijg je dan ook wat voor. Er staat, uh, ja, hoe noem je dat dan eigenlijk als je hier staat... hier staat de elite en dat is de plebs? Nou, het hele volk is vertegenwoordigd. Alleen, uh, je hebt ook onderscheid in, uh, bij het volk. Dus hier staan de mensen die hard werken en uh, geld verdienen... en nu zelfs geld verdienen... En daar staan de mensen die een dagje vrijgenomen hebben. Maar het is hier in ieder geval lekker toeven op dit terrasje. En dat duurt dan de hele dag? Ik denk dat het zo eindemiddag dat iedereen ook wel naar huis toe moet. Kijk jij nou ook uit naar zo'n dag als Prinsjesdag dan? Ik heb het de eerste keer heel bijzonder gevonden. En nu heb ik zoiets van, nou, ik vind het hier gezelliger. Ik zou er, ja, het klinkt wat onherbiedig met mijn rug er naartoe kunnen gaan staan. Maar dat doe ik dan ook weer niet. En nu wacht op de koningin? Ja, ze is laat. Het is vijf minuten te laat, dus ik weet ook niet wat er aan de hand is. Een lekke band kan het niet zijn. <laughs> maar jullie gooien je kantoor dus dicht, net zoals al deze mensen hier. Ja, Ze nou ja, hoeven we waarschijnlijk volgens mij niet eens meer kantoor dicht te gooien, want die zijn uh, lodend. Die zijn klaar. Maar goed, dat, die hebben er ook hard voor gewerkt, dus dat gun ik ze ook. We kunnen gebeld worden en ook onze relaties hier uh, zijn van belang dat we elkaar weer even zien en spreken voor, uh, voor de toekomst. En dat is belangrijk op dit moment. De toekomst is redelijk onvoorspelbaar. We krijgen nog een, een zware tijd. Nu hebben wij het geluk dat wij het relatief uh, goed hebben. Maar goed, ook daar uh, moeten we heel hard voor werken. Ook als je dan even hier in Den Haag bent. Het heeft, ja, ik heb altijd een beetje een soort, alsof je in een sprookje zit eventjes. En zeker in deze barre tijd die er aanstaan aan komen. De troonrede zal natuurlijk ook niet echt heel positief zijn. Nou, ik denk dat uh, misschien de koningin van velen hier langs de lijn wel een enorme steun en stimulans is om gewoon vrolijk door het leven te gaan. Mensen houden daarvan. Je gaf net zelf al aan dat je de fanfare enorm leuk vond. Ja, fanfare, daar ben ik gek op. Er gaat wel mijn borst recht vooruit staan. En, uh... Ja, je borst alleen begrijp ik, maar ik bedoel... <laughs> Ondanks alle les en somberheid uh, kunnen de mensen toch nog een glimlach op hun gezicht over. Ja, en als je dan al zes glazen, euh, groeien, zes glazen champagne op hebt, dan, zie je, eh, ja, dan, dan, dan denk je helemaal niet meer over dan die malaise. Dan gaat die glimlach nooit meer weg. We <laughs> sta inmiddels op de tafel, opnieuw dat ik het niet vanaf uh, lazer. Ik vang je op. En dan gaan de vervolle hoofdjes. Verschrikkelijk lijkt me weet je dat, als je daar in zo'n koets zit. En een beetje zwaaien. al die mensen. Stiekem zou jij je... ja, dat ook wel een keer willen, denk ik. Het lijkt me echt heel erg, als je daar in zo'n koetsje zit. wij ja, zij kunnen de afweging maken, jij niet. Ah, kijk eens. Oh, er komt de gouden koets aan. Lange voorhoud. De gouden koets draait de uh, hoek om. Hoeveel paarden tellen we voor de koets? Volgens mij zijn het er acht. Ja, dat is alleen voor de koningin, die mag getrokken worden door acht paarden. Maar We hebben wel volle hoofd, net waren het er vier volle... Vier, ja, vier. Je hebt vier, zes en acht. De rangorde in de koninklijke familie, hoeveel paarden je voor je koets mag hebben. We zien de koningin al wel zitten met Maxima, zwaaiend. Ja. Even kijken of ze onze kant op kijkt. Ja hoor, we hebben weer oogcontact. Een glaasje champagne? Ja, graag. glas, Sante, Sante? Hoera. Hoera. Hoera. De hekken worden weer opgeruimd. Het is inmiddels vier uur pimpelen, hapjes erbij, keuvelen. En daarnaast ook nog even de koning ingezien die mijn richting opkeek. En ze zwaaide ook nog de meest fantastische prinsjesdag die ik ooit heb meegemaakt. Dan gaan we meteen naar Ronald van der Geerden, is gescoord. Er is uh, gescoord door uh, Nak. het is 1-0. Het begint met de corner van Gorter, dan gaan er een uh, heleboel duels en gekke momenten aan vooraf. Met Veldhuis die nu nog protesteert bij de scheidsrechter. Maar het komt uiteindelijk uh, tot een doelpunt van Jordi Buis. Nak op een 1-0 voorsprong, zometeen meer daarover. Na het nieuws van 9 uur. B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 Geld lenen kost geld. Koop Zaterdag NRC met gratis boek en cd. Miles Davis, Birth of the Cool. Het Blue Note album in een boek over zijn leven en muziek. Komende zaterdag gratis bij NRC. Hallo, ik ben Karin Bloemen. Wist jij dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn bij vrouwen? We moeten achter de geheimen van deze ziekte komen. Daarom onthul ik mijn geheim en steun ik de Hartstichting. Nieuwsgierig? Ga naar wehebbenjehartnodig.nl. De Hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Menno Lantings prijswinnende boek Connect telt bij Management Boek precies 224 bladzijden. Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site u het ook zou kunnen halen. Toch weet Management Boek Connect het managementboek van het jaar te verrijken. Bijvoorbeeld met een CD waarop we in onze eigen studio een exclusief interview met Menno Lanting hebben opgenomen. Speciaal voor u. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer voor managers. Dit is Radio 1.